Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. De vraag, kan Culemborg opgelucht ademhalen... nu zes leden van een jeugdbende achter de tralies verdwijnen? En de burgemeesters in het aardbevinggebied in Groningen... willen dat hun inwoners niet meer risico's lopen... dan de rest van de Nederlanders. Dat blijkt uit een NOS-rondgang. Hoort u zo dadelijk? Nu is het naar het journaal. Evo de Jong. De Europese Unie gaat fraude harder aanpakken. Op ernstige financiële misdrijven, zoals het handelen met voorkennis en manipulatie van financiële markten, komt in de hele EU een straf te staan tot vier jaar cel. Een grote meerderheid van het Europese parlement heeft daarmee ingestemd. Lidstaten mogen altijd hogere maximumstraffen opleggen.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 Amsterdamse wethouder Erik Wiebes is benoemd tot staatssecretaris van Financiën. Koning Willem-Alexander beedigde de VVD er vandaag. Wiebes is de opvolger van staatssecretaris Wegers, die vorige week opstapte. Na de beediging ging de nieuwe staatssecretaris naar het ministerie van Financiën... en werd er ontvangen door minister Dijsselbloem. Wiebes wilde nog weinig kwijt over de problemen bij de belastingdienst die hij moet gaan oplossen. Ik verwacht dat we, uh, dat we in goede samenwerking op zoek kunnen gaan naar wat er aan de hand is... En dat we daarna tot conclusies komen. Eerst nadenken en dan doen. En helemaal aan het eind van de rit als meningen hebben. Twee jonge mannen uit Arnhem die in augustus werden opgepakt... omdat ze onderweg waren naar Syrië... komen onder strenge voorwaarden tot hun proces vrij. Zo krijgen de twee elektronisch toezicht. Mogen ze Nederland niet verlaten. Mogen ze niet in de buurt van vliegvelden komen. En moeten ze zich regelmatig melden bij de reclassering. Het duurt nog even voordat ze ook echt vrijkomen, vertelt verslaggever Robert Bas. Er moeten allerlei voorbereidingen getroffen worden. Uh, je het enkelbandje, je kent het allemaal wel. Uh, de gemeente moet voorbereidingen gaan treffen, waar ze huisvest gaan worden. Dus ze zullen op 11 februari om 9 uur schotend vrijkomen. De mannen worden ervan verdacht dat ze zich in Syrië wilden aansluiten... bij een aan Al-Qaeda gelieerde strijdgroep. Ze hadden gevechtskleding en veel geld bij zich... en een van hen had een afscheidsbrief achtergelaten. De mannen ontkennen. Ze zeggen dat ze op bezoek gingen bij broers in Syrië. Onder de mensen op het Griekse eiland Kefalonia... hebben de nacht doorgebracht in een auto, een sportschool of op een veerboot. De autoriteiten hebben mensen opgeroepen uit de buurt te blijven van gebouwen... die beschadigd zijn door de recente aardbevingen. Kefalonia werd gisteren opnieuw getroffen door een aardbeving... met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter... Een week daarvoor was het westelijke eiland al getroffen door een beving van 5,9. Het eiland voor de Griekse Westkust ligt in een seismisch zeer actief gebied. In 1953 vielen er honderden doden door een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De Italiaanse politie maakt jacht op een maffiabaas... die gisteren op een spectaculaire manier wist te ontsnappen. De man, de 32-jarige Domenico Coutri... werd op weg naar de rechtbank met Milaan... bevrijd door vier gewapende mannen. Ze schieten, ze uh, spuiten met gas op de agenten... en gaan er uiteindelijk vandoor in een zwarte Citroën C3...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 En daar eindigt het verhaal voorlopig, want de jacht is nu geopend op deze Kutri. En deze Kutri is lid van de Ndrangheta, de maffia in de regio Calabrië. Hij is veroordeeld tot levenslang voor de moord op een pol die achter zijn vriendin aanzat. De laatste werkende jaaknikker krijgt een plaatsje in het Openluchtmuseum in Arnhem. Een jaaknikker is het bovengrondse deel van een op en neergaande pomp die aardolie uit de grond oppompt. Eind vorig jaar werden de laatste negen nog werkende jaaknikkers in Nederland stopgezet. Deze jaaknikker pompte tot eind augustus nog olie uit de grond bij Rotterdam.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 En dan naar de verkeersinformatie. Hoe is het inmiddels op de A2 in de van de Velden? Daar gaat het wel goed. Uh, ik dacht dat de storing bij de Leidse Rijntunnel helemaal ver, uh, verholpen was. Maar ik kreeg net bericht van Rijkswaterstaat... dat de storing nog niet uh, opgelost is. Hm. Daar wordt nu handmatig het systeem gereset. Dus daar zijn we nog niet vanaf. Voor de rest is het wel een vrij normale dinsdagavondspit. De meeste vertraging zit rond Utrecht. Onder andere op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen knopen Dunette en Beeldhoven 6 kilometer. Lange tijd was op de A50 een rijstrook dicht. Die is net weer open, van Arnhem naar Eindhoven is dat. Tussen de knopen de Ewijk en Paalgraven nog wel 11 kilometer. Er was een ongeluk op de A76, Belgische grens richting Heerlen. Ook daar is de rijstrook weer open. Tussen knopen Keresheide en schidden nog 5 kilometer. Tussen Venlo en Tegelen en ook tussen Venlo en het Duitse Kaldenkirgen... rijden geen treinen vanwege een zijnstoring. rijden inmiddels wel bussen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur... Dankjewel, spreek je zo dadelijk weer, Jolanda van der Velde, met de verkeersinformatie en straks de vraag... waarom zouden inwoners in Groningen meer risico's mogen lopen... dan elders in Nederland aanvaardbaar wordt geacht? Blijf luisteren.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 Ik heb de Dutch Embassy in Cairo Ze hebben me eigenlijk mijn leven gered. Rena netjes is terug in Nederland en is enorm opgelucht. Maar hoe ver gaat het haar collega's in Cairo? Ik spreek er zo dadelijk heen. Maar eerst naar Groningen. Het LOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen. Want de burgemeesters in het gaswinningsgebied in Groningen maken zich zorgen over de veiligheid van hun bevolking. Ze willen niet dat inwoners van hun gemeente meer risico's lopen dan die elders in Nederland aanvaardbaar worden geacht. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder elf Groningse gemeenten... waar aardbevingen door gaswinning plaatsvinden. Het staatstoezicht op de mijnen concludeerde juist... dat de bevolking in die gemeente wel degelijk meer risico loopt... dan in de rest van het land. Dit onderzoek is op verzoek van het staatstoezicht nog eens bekeken... en beoordeeld door ingenieur Chris Pietersen. En hij komt tot de conclusie... Wat mij betreft is het risico wel hoger dan de mensen in de rest van het land. En zeker met gevaarlijke stof is dat extreem het geval. Bij Schiphol is dat ook het geval. En ja, overstromingsrisico's die liggen dan in de buurt. Maar als je het per dijkring bekijkt, dan ligt het toch ook wel weer behoorlijk veel hoger in Groningen. Dus het antwoord op die vraag van die burgemeesters... van is het risico van onze burgers nou hoger dan de risico's die acceptabel zijn in de rest van het land? Wat mij betreft is dat antwoord ja. Ik heb nu contact met burgemeester André Nadoort van de gemeente Ten Boer. Goedemiddag. Goedemiddag. Moet het dan vervolgens gaan over veiligheid... of ook over compensatie wat u betreft? Nou ja, Wat mij betreft staat veiligheid voorop. Um, zonder veiligheid, uh, zonder dat die gegarandeerd kan worden... dan uh, valt volgens mij de bodem onder uh, de, de gaswinning weg. Um, en daarnaast is het zo, als het op een gegeven moment veilig kan... dus met aanvaardbare risico's... Uh, dat er dan wel in dit gebied wat gecompenseerd moet worden. Uh -huh. Maar u concludeert ook, zo blijkt uit de enquête samen met collega's... dat uh, ja, de normen eigenlijk in Nederland... Uh, op andere plekken in Nederland anders zijn dan in het Groningse gaswinningsgebied. Nou, dat constateer ik niet. Tenminste, ik heb dat niet geconstateerd. Uh, maar ik heb wel gezegd, ik uh, vind het uh, niet aanvaardbaar... dat uh, als we in het Groningse gaswinningsgebied... wij andere normen zouden hanteren dan die we in... Uh, Nederland aanvaardbaar vinden... waar we met elkaar afspraken over hebben gemaakt. En als dat inderdaad het geval is... ja, dan moet er een ander besluit genomen worden. En wat verstaat u onder veiligheid? Veiligheid is... Eh, kijk, 100% veiligheid bestaat niet... maar veiligheid is voor mij wel... dat eh, mensen in, in dit gebied... die hier leven, die hier wonen, die hier werken... Eh, geen groter risico lopen... op eh, persoonlijk letsel... op persoonlijk ongeval... Eh, dan elders in het land aanvaardbaar wordt gevonden. Mm -hmm. En wat zijn de nieuwe gemeenten dan de risico's in relatie tot die gaswinning? Nou ja, de risico's zijn in mijn gemeente niet anders dan in andere gemeenten. Althans, dat weten we voor een deel ook niet. Want er is heel veel onduidelijk nog. Maar ja, met een aardbeving kunnen natuurlijk huizen instorten. Er zijn een aantal huizen in dit gebied onbruikt al door de dam preventief. En in mijn gemeente spreekt specifiek nog het, in ieder geval het gevoel van veiligheid bij de inwoners van de dijk van het Eemskanaal. Uh, twee jaar geleden is die bijna doorgebroken. Uh, en ja, men, men voelt zich daar uh, niet veilig achter. Ik kan niet uh, aantonen dat het, uh, dat het een groter risico is. En uit het onderzoek wat tot nu toe bekend is... is dat ook nog niet naar voren gekomen. Mm -hmm. Maar het wordt wel zo gevoeld, dus ik vind het wel een urgent uh, punt. Ja. Uh, maakt u zich zorgen over de risico's die uw inwoners lopen... als gevolg van die gaswinning? Ja, absoluut. Uh, en, en misschien nog niet zozeer op de, op de korte termijn. Tenminste, als ik nu kijk uh, wat, het, uh, wat het advies van uh, het staatshoofd op termijn is voor, voor de korte termijn. en het voorgenomen besluit van, van de minister. Uh, nou, dan, dan lijken die risico's niet, niet heel veel toe te nemen. Mm -hmm. uh, maar met name op de langere termijn, dus voor een termijn voorbij voor die drie jaar. Uh, is het eigenlijk allemaal nog onzeker. En ja, daar maak ik me dan wel zorgen over. Ja. Heeft u het idee dat. Um... Het besef van risico eh, als je kijkt naar hoe men reageert in Den Haag eh, anders is dan als je kijkt naar bijvoorbeeld risico's die er zijn rond eh, woningen in Schiphol. Eh, nou, Pernis bijvoorbeeld is ook een voorbeeld. Um, nou ja, misschien is het, uh, ik, ik denk het wel, en misschien is dat ook wel uh, verklaarbaar. Um, het was al heel wat jaren geleden, maar we hebben natuurlijk Schiphol-ramp gehad, we hebben Pernis ook wel eens brand gehad. Moedijk een keer brand gehad, dus dat is wel heel, heel voelbaar... en dan wordt het, het risico wel, wel heel zichtbaar. Aardbevingen die we tot nu toe in, in Groningen uh, hebben gehad... Uh, zijn gelukkig altijd nog verlopen... zonder dat er uh, mensen bij uh, gewond geraakt zijn... of dat er uh, uh, mensen dodelijk verongelukt zijn. Mm -hmm. um, dus in die zin zou je kunnen zeggen, uh, valt het wel mee. De andere kant is, we zien wel uh, die aardbevingen zwaarder worden. We weten niet hoe zwaar ze worden... En we weten ook niet hoe, nou ja, hoe onze uh, infrastructuur, onze dijken, onze wegen, onze huizen daarop reageren. Ja. Dat is vooral veel onzekerheid dan, hè, meneer Nadort. Ja, absoluut, absoluut. Dank voor uw verhaal, burgemeester André Nadort van de gemeente Temboer. Dan naar Culenborg. Daar werd de wijk terwijde lang geterroriseerd... door jeugdbendes. Inbraken, vernielingen, intimidatie. Het ging zelfs zover dat de bewoners niet naar de politie durfden... omdat ze bang waren voor represailles. Bijvoorbeeld een auto in de fik gestoken zou worden. Vandaag kregen de belangrijkste leden van de bende... twee tot vier jaar cel opgelegd. De verslaggever Colette van Nuenen sprak met de politie... en ging ook kijken hoe dit nieuws werd ontvangen in de wijk. Zes jongens zijn vandaag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld... Maar de groep bestond uit zo'n 50 jongens. En de een wat crimineler dan de ander. Peter-Jan Boers, adjunct teamchef van de politie in uh, Terwijde-Culemborg. Hoe gaat het nou met die andere jongens? Dat verschilt heel erg. We hebben iedereen in kaart gebracht en we met iedereen gesprek En we hebben iedereen in het vizier. Um, de ene jongere die weet heel erg goed wat er nu gebeurd is. En die is bezig uh, om zijn leven te veranderen. En om een goede kant op te gaan, zoals we dat allemaal graag zien. Andere jongeren die vinden dat wat lastiger. En die hebben nog de neiging om uh, nou, wel wat vervelend gedachten te vertonen. Um, maar we proberen daar wel samen met de gemeente en andere partners... echt aan bij te dragen dat er geen grond meer is om woninginbraken te gaan plegen. En hoe gaat het daarmee, met die woninginbraken? Is het dan minder geworden? Ja, het is zeker uh, na de aanhouding van deze groep... die vandaag veroordeeld is, uh, is het een stuk minder geworden. Vorig jaar was het tot wanhoop van heel veel mensen hier... enkele tientallen, ook in de wijk, op elkaar. Uh, en nu gaat het in Terwijde nog maar om enkele in deze maand. Um, uiteraard doen wij ook ons uiterste best om die enkele naar nul te krijgen. Na het gesprek met de politie ga ik nog even de wijk in, Terwijde. En ik spreek maar een paar mensen... Hallo. Maar ze vertellen eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal. Weer ons achteraan. Ja. Eerste huis, die vrouw was weg. En toen hebben ze sieraden en geld en alles. Ge... Ja, een hoop weggehaald. Ja. En hoe lang is dat geleden? Dit is pas gebeurd dus. Weken vier geleden. Wij maken ergens zorgen over onze wijk. Ja? Dat is niet veilig. Wij durven niet de huis alleen. Of ja, verlaten voor, voor, voor eventjes. Voor, ja, bijvoorbeeld één dagje nergens naartoe te gaan. Dat was uh, vorige week... Dinsdag komt de politie bij mij thuis en zei... ...ja, is iets gebeurd hier in jullie straat? Hebben jullie iets gezien? of gehoord? Dat is bijna anderhalf of twee weken geleden. Mm -hmm. ja. Terwijl de politie tegen mij zegt... Ja. ...we hebben de zes zwaarste criminelen wel te pakken. Maar de dingen die gebeuren van de wijk is nog steeds dezelfde. Nou, er is net bij ons ingebroken. Ja, er is um, twee, drie weken geleden bij ons ingebroken... En ik las toevallig vandaag dat de politie zegt dat het minder wordt met de inbraken. Maar daar hebben wij niks van gemerkt. Achterdeur opengebroken en uh, hele huis overhoop. Ze hebben ons niet kapot gemaakt. Dat is een geluk. Maar ze hebben wel bijvoorbeeld de um, klerenkasten van de kinderen helemaal leeggehaald. Onze uh, kast uh, leeggehaald. Ze hebben tussen mijn sieraden gezocht. En echt um, ja, met een, een grove manier alles uit de kasten gerukt. Ja, wat ze meegenomen hebben zijn uh, computer en aanverwante apparatuur... en de spaarpotten van de kinderen leeggehaald. Dat verhaal hoorde onze verslaggever Colette van Nune in de wijk Terwijde in Culemborg. En uh, zo dadelijk gaan we nog kijken... of de aanpak van jeugdbendes eigenlijk werkt in Nederland. We spreek ik met een criminoloog. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Lara, op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... is de parallelbaan bij de Leidse Rijntunnel nog steeds dicht. En op de hoofdrijbaan, daar is de ook dicht. Heeft allemaal te maken met die technische storing... die nog niet helemaal opgelost is. Het is daardoor ook behoorlijk druk rondom Utrecht... op de A27 richting Almere. Daar staat tussen Houten en Beeldhoven inmiddels 9 kilometer. Van nu on... We hebben eerder aangekondigd dat 2,500 mensen moeten verliezen. En we werken aan dit nu. De baas van Vattenval, topman Loosheid, is bezorgd. De winst is gedaald met 45 procent. Dus opnieuw zwaar weer voor nu Straks verslaggever Arjan Noorlander. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Journaliste Rena Netjes is veilig terug in Nederland. Bij aankomst op Schiphol vertelt ze waarvan de Egyptische justitie haar nou verdenkt. lid van de, de terroriste Cell. Um, dat is de, noemen ze dan de Cell van uh, Al Jazeera. Die jongens hebben ze opgepakt. Maar wat nu blijkt ook gewoon de mensen die um, hen hebben bezocht... of een interview met hen hebben, en, uh, hen hebben gedaan. En ik heb met uh, de bureauchef van Al Jazeera Engels... heb ik in december een keer een afspraak gemaakt... Om juist wat informatie van hem uh, te vragen. Zo'n twintig collega's van Rena Netjes staan morgen in de Egyptische hoofdstad Cairo terecht. Ze worden beschuldigd van het helpen van een terreurgroep, u hoorde dat, de Marriott Groep, en het ondermijnen van de staatsveiligheid. Onder de aangeklaagde journalisten zijn drie buitenlandse medewerkers van Al Jazeera. Het Egyptische Openbaar Ministerie beschuldigt de Arabische tak van Al Jazeera ervan het imago van het land te beschadigen en ook leugens te verspreiden. Ik heb contact met een collega van Rena Netjes, correspondent Rut van der Wallen in Cairo. Rut, goedemiddag. Goedemiddag. Rud, laat de Egyptische justitie jou voorlopig nog met rust? Wel, nou, ik kan voorlopig mijn werk nog doen, maar ik kreeg vanmiddag wel een vreemd telefoontje van de uh, Egyptische Staatsinformatie, van het Egyptische perscentrum waar ik uh, ingeschreven sta als journaliste. En de vraag die ik kreeg was of ik uh, nog in het land was en hoe lang ik nog zou blijven. Um, en ik wist verder niet waarom dat dat was. De, de medewerker van het perscentrum liet mij weten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken mij graag wilde spreken. Omdat ik uh, voor de Nederlandse televisie heel vaak werk. En uh, voor de rest kreeg ik daar geen informatie over. Dus ik wacht nog uh, op verder nieuws. Mm. Maar wil jij ook graag met uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken spreken? Of met een ander ministerie? Yes. Ja, Als ze mij uitnodigen, dan denk ik uh, dat ik even ga zien uh, wie met mij mee kan. Ik ga sowieso contact zoeken met de Nederlandse ambassade, omdat die ook heel veel uh, hebben kunnen doen voor Lena uh, toen zij uh, beschuldigd werd. Uh, dus ik ga zeker niet alleen als ik, uh, als ik word uitgenodigd. Nee, dat is misschien wel verstandig. Uh, hoe is het om je werk te doen op dit moment in Egypte? Ja, ik merk eigenlijk sinds deze zomer, sinds uh, Morty werd afgezet uh, door Sisi, uh, dat het steeds moeilijker wordt uh, voor journalisten, niet alleen voor Egyptische journalisten, maar vooral ook voor buitenlanders, om je werk te doen. Wat ik heel erg merk is dat, uh, voor, dat om te filmen moet je hier een perstoestemming aanvragen. Dat doe ik altijd, uh, want ik wil natuurlijk uh, niet illegaal aan het werk zijn. En vroeger duurde dat van drie weken, nu duurt het vaak vijf tot zes weken en soms krijg je ook helemaal geen toestemming. En dan is het eigenlijk heel moeilijk om aan het werk te gaan. Egypte heeft overal geheime agenten in de straten en vanaf dat ze iemand met de camera zien wordt je gecheckt. En als je dan niet de juiste papieren kan voorleggen, dan kunnen ze je wel meenemen voor ondervraging. Dus het wordt altijd maar moeilijker en moeilijker om, om nog uh, ja, Egyptische um, gebeurtenissen te verslaan. Mm -hmm. Nou wordt... Uh... Als jazier ervan beschuldigd het imago van het land te beschadigen en leugens te verspreiden, wordt er op die manier ben je ook inhoudelijk uh, met je werk bemoeid? Ja, mensen checken vooral waar we naartoe gaan en met wie we spreken. Nu, wat ik merk en wat eigenlijk een groter probleem is dan het feit dat je wordt gecheckt door de overheden, is dat er op de Egyptische media, op de televisie en ook in kranten bijvoorbeeld, wordt er heel vaak heel slecht gesproken over buitenlanders. Er was er uh, vorige week nog een uh, Egyptische journalist die op een bekende zender, CBC, is dus een private zender die wel. Uh, Sympathie heeft voor de overheid en voor Sisi die op dit moment eigenlijk de touwtjes in de handen houdt. Nu Wat hij uh, op dat moment beweerde op de, op de televisie, was dat elke Amerikaan die een vinger zou durven uitsteken naar Sisi dat hij uh, zou vermoord worden in zijn eigen huis. Mm. En, uh, en natuurlijk, als je dat soort dingen hoort, als dat de normale taal wordt op de televisie, uh, wat er dan gebeurt, is dat eigenlijk het hele land uh, een soort... Ja, in een soort van paranoia begint te leven. En wat ik heel vaak merk is dat het grote gevaar tijdens mijn werk niet van de politie komt, maar van gewone burgers. die, uh, die, verdacht, uh, die het verdacht vinden dat jij aan het werk bent, ja, dat je interviews okay. doet met mensen. En wat heel vaak gebeurt is dat mensen zich dan tegen je ook, okay, dat één iemand begint te schreeuwen dat je een spion bent. en dan heb je in een mum van tijd twintig man rond zo en dan is het uh, vaak moeilijk om nog weg te geraken. En gebeurt dat vaker, hè? dat de bevolking boos op je wordt? Ja, ik heb het al vaak meegemaakt. Ik had het uh, vorige zomer nog. Ik was toen met Jan en in Nieuwzuur op stap. En uh, we waren net gestopt met filmen. Maar we waren in de auto gestapt. En we werden plots ontzingeld omdat één vrouw het woord spion heel luid riep. En toen zijn we echter nauwelijks uh, ontsnapt. Gelukkig geen gebroken ruiten of geen, uh, ja, geen verhoor bij de politie. Uh, ja. Maar het gebeurt heel regelmatig dat uh, dat, dat gebeurt, ja. ja. Nou, Red, doe voorzichtig. En uh, we houden graag contact. Correspondent van der Wallen in Cairo. Dankjewel je voor jouw verhaal. Het is acht minuten voor half zes. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nieuwe bezems, die wegen schoon. Nou ja, wat hopen ze in de Tweede Kamer als het gaat om de Belastingdienst. Erik Wiebes is vanaf vandaag officieel de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij kan dan gelijk aan de slag met dat hoofdpijndossier, de Belastingdienst. En uh, het gedoe met de toeslagen. Politiek verslaggever Peter Blok. Peter, uh, vandaag is het officieel. Wiebes kan aan de slag? Vertel eens, wat staat hem te wachten? Nou, Wiebes die moet vooral vertrouwen terugwinnen bij de Tweede Kamer, bij de ambtenaren en bij de medewerkers van de Belastingdienst. Want de Tweede Kamer had er vorige week geen enkel vertrouwen meer in dat staatssecretaris Frans Wekers nog de juiste man op de juiste plaats was. Want daarvoor ging er veel en veel te veel fout bij zijn Belastingdienst. Want duizenden mensen die wachten wekenlang op toeslagen. Ja, en daarvoor was er natuurlijk ook nog de Bulgare fraude. En ze zagen maar weinig tot geen verbetering. Ja, en ook... De belastingdienst, de ambtenaren, die hadden ook geen vertrouwen meer in Wekers. Dus aan Wiebes de schone taak om dat vertrouwen weer terug te winnen. Al wil hij daar op dit moment nog niet al te veel over zeggen. Dat kan ik me altijd voorstellen, maar ik kan er niet zoveel over zeggen. Kijk, u moet zich realiseren. Ik heb nog geen één minuut bij mijn nieuwe werkgever doorgebracht. Dus het is een beetje moeilijk om allerlei oordelen te gaan hebben. Maar wat verwacht u dan? daar verwacht over zeggen. Hard redden, nou, dat verwacht hij. Ik verwacht dat we, uh, uh, dat we in goede samenwerking op zoek kunnen gaan naar wat er aan de hand is. En dat we daarna tot conclusies komen. Eerst nadenken en dan doen. En helemaal aan het eind van de rit pas meningen hebben. Meneer Wiebes, laat we u ons dan niet een beetje in de steek. Die klus was nog niet klaar daar. Nee, de klus was niet klaar. En op een gegeven moment moet je kiezen als twee partijen vragen of je iets wilt doen. Wij gaan er binnen. Dank. Dank. Wij gaan het werk. Ja, dat nou. was Wiebes. Hij moest dus hard aan het werk van zijn baas. Die hoorde je ook, minister Dijsselbloem. Ja. ja, hij heet hem om half drie vanmiddag van harte welkom op het ministerie van Financiën. Ja, daarna kon hij dus meteen aan de slag, want er is veel te doen. En kort daarvoor was hij ook nog eens beëdigd door Koning Willem-Alexander op een lijst Noordeinde. En daarmee had Wiebes de primeur, want hij is de eerste bewindspersoon die is beëdigd door Koning Willem-Alexander. En vanochtend ook nog zijn sollicitatiegesprek bij premier. Premier Rutte, daar ging alles goed. Okay. Dus uh, ja, wie nou. is al de hele dag dus in Den Haag. En nu dus uh, officieel ook begonnen aan die nieuwe baan. Ja, en die nieuwe baan, uh, als we dat even um, gelijk leggen aan... wat hij deed in Amsterdam, hè, daar was die wethouderverkeer. Er werd ook gezegd dat hij daar gemist zal worden. Uh, ik heb een beetje het idee dat hij het verkeer gaat regelen... terwijl het stoplicht niet functioneert. Moeten ze niet het stoplicht... Gaan repareren, dus die aan die toeslagen wat gaan doen. En nou, de toeslagen, daar moet inderdaad uh, wat uh, aan uh, gaan veranderen. En ook aan uh, de belasting, uh, aan de uh, computersystemen bij de Belastingdienst, want ja, daar gaat ook van alles uh, fout mee. Nou, in ieder geval in zijn voordeel is dat hij met een schone lei daaraan gaat uh, beginnen. Dat was uh, dus nodig, want uh, vooral het vertrouwen van ieder, alles en iedereen... moet hij uh, terugzien te winnen. Nou, de oppositie geeft hem alvast die kans. Die wil uh, dat alle mensen die op een toeslag wachten, die nu snel krijgen. Uh -huh. ja, en dat de Belastingdienst uh, gewoon zijn werk kan doen zonder computerproblemen. Ja, en dat er geen uh, gekke nieuwe fraudegevallen meer komen bovendrijven. Maar ja, hij krijgt niet meer of extra geld of zo, die Wiebus. Hij gaat wel natuurlijk met nieuwe energie aan ja. de slag. Maar krijgt hij ook de ruimte Peter, om eventueel iets te veranderen bij het ministerie? En ja, als, bij de dat, belastingdienst? als dat nodig is, mag hij dat natuurlijk doen, maar ja, of het dus allemaal genoeg is, dat zal moeten blijken. Hij is in ieder geval, hij staat onbekend dat hij een enorme dossier is, die zich graag vastbijt in lastige dossiers. Nou, zie daar de Belastingdienst en de toeslagen. In Amsterdam deed hij de Noord-Zuidlijn. Hier uh, krijgt hij dus de Belastingdienst voor ze kiezen. Uh, genoeg uh, werk aan de winkel. Uh, benieuwd hoe hij dat gaat doen. En of uh, alle problemen nu uh, met Frans Wekers zijn verdwenen. Ik uh, vrees zelf eerlijk gezegd van niet. Want het is natuurlijk zo'n grote organisatie. En ja. ja, dan zit een uh, ongelukje toch in een klein hoekje. Ja. ja. Peter Blok vanuit Den Haag. Dankjewel. Het is uh, bijna half zes. luister naar het NOS Radio 1 journaal. Voor negen op de tien e-boeken is niet betaald. Dat blijkt uit marktonderzoek. Boeken zijn illegaal gedownload... of uh, bijvoorbeeld via de mail uitgewisseld met elkaar. Daarom starten schrijvers morgen een actie... tegen het illegaal kopiëren. Via social media wordt erop gewezen... dat het normaal is om te betalen... voor een product. En dus ook voor een e book Josephine Trehi sprak daarover met schrijfster Saskia Noord. Ik, uh, ik heb nu... Uh, mijn nieuwste boek... heb ik 4.500 e books van verkocht. En... Uh, minimaal 15.319 illegale e van gevonden. Heeft u opgezocht? Ja, en dat is nog maar op één torrentsite. Dus uh, als je bedenkt dat er honderden zijn, dan kan het ook over 100.000 boeken gaan. En hoeveel uh, loopt u dan wel niet mis? Ja, dat is natuurlijk een. Uh, ja, die discussie kan je bijna niet uh, voeren, omdat. De, de vraag is hoeveel mensen ook een boek lezen en het anders wel gekocht zouden hebben. Dus ja, maar uh, laten we zeggen dat het, als het boek kost 19 euro in de winkel... als die mensen het in de winkel hadden gekocht... dan zit je toch op 15.000 keer 19 euro. Maar is het zo dat die e-books ook best wel veel geld kosten, hè? Ja, maar ja, ook dat is... Ja, er wordt, ik krijg dan hele boze Twitterberichten. Ja, dat is niet mijn idee. Ik ben ook voor goedkopere e-books maar wel zo dat de schrijver nog steeds daar uh, iets aan overhoudt... waardoor je in ieder geval boeken kan blijven schrijven. Dus het kan niet, ik kan niet ineens zeggen, ik ga een e book voor 2 euro verkopen. Maar zou dat de oplossing zijn dan, als ze inderdaad goedkoper worden... zeg een tientje, in plaats van nu 15 euro? Nou ja, zolang het uh, niet illegaal is, is het nog geen oplossing. Want als je het gratis kan krijgen, waarom zou je dan een tientje betalen? Zou er een systeem opgevonden uh, kunnen worden? Ja, ja, ja, Spotify voor boeken. Of uh, uh, ja, goedkoper dan een tientje... Ja. Ik denk sowieso dat we echt wel toe moeten naar dat het illegaal is om content te downloaden. Ja, het voelt niet als diefstal omdat iedereen het doet. En het is iets van, ja, ik heb het niet uit de winkel gejat, maar gewoon van internet en iedereen doet het. Maar het is natuurlijk toch, een schrijver moet het in zijn eentje doen. Je kan die uren, die draaien in je eentje en het is een jaar werk. Het kan niet gratis op internet, dat is gewoon bizar. Ik heb nog het geluk dat ik veel boeken verkoop, dus ik kan er nog van leven. Maar voor beginnende auteurs is het natuurlijk een drama. Ja, zes keer Noord. Schrijfster over uh, de e-boeken uh, die niet altijd legaal gedownload worden. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM, Archie. Vanavond in Altijd wat: het emotionele verhaal van vier soldaten over een fatale dag in Uruskan. Zeven jaar na dato zijn de gevolgen nog altijd zichtbaar. En misleiding van ouderen in zorgflats blijft maar doorgaan. Wat moet er gebeuren om deze praktijken een halt toe te roepen? Altijd wat? Tien voor negen bij de NCRV op Nederland 2. In een wereld zonder verzekeringen zouden er elke dag ruim 3000 beschadigde auto's langs de kant van de weg bijkomen. Dat zijn er al gauw 1 miljoen per jaar. Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen.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 De Europese Unie gaat fraude harder aanpakken. Op ernstige financiële misdrijven zoals het handelen met voorkennis... en manipulatie van financiële markten... komt in de hele EU een straf te staan van tenminste vier jaar cel. Lidstaten mogen altijd hogere maximumstraffen opleggen. In ongeveer 100 verplegen- en verzorgingshuizen... is vandaag actie gevoerd tegen de werkomstandigheden. De acties waren georganiseerd door Avacabo. De bond verzet zich tegen de CAO... die de andere bonden hebben afgesloten met de werkgevers.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 Als er dit jaar grote werkzaamheden zijn op en rond Utrecht CS... gaan niet alle sporen en het hele station dicht. Dat zei minister Schultz in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de SP. Die partij vindt het onbegrijpelijk dat het station en spoor... negen dagen lang dichtgaan. Minister Schultz zegt dat vertraging en hinder onvermijdelijk is. ING-internetbankieren heeft sinds gistermiddag te kampen met storingen. ING heeft het systeem vanmiddag grotendeels stilgelegd... om de problemen te verhelpen. Rond vijf uur vanmiddag kon er wel weer met mobiele telefoons gebankierd worden. Via de computer lukt dat nog niet. En de Nederlandse pater Jesuit in het belegerde Syrische Homs... heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de schrijnende situatie in zijn stad. De pater van de lucht zegt dat er bijna geen eten meer is... en dat de Syriërs... Op straat eruit zien als geesten. In het oude centrum van ons zitten nog zo'n 3000 mensen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Heeuwoud. Door naar Marco Verhoef voor het weer. Uh, Marco, het lijkt wel alsof het op veel plekken winter is. Om ons heen, maar niet hier. Ja, je zou er jaloers van worden. Ik wel, wel overigens, hoewel, ja, hoewel, hoewel. Er zijn wel beelden die op ons afkomen waar je minder jaloers van wordt. Want als de sneeuw in te grote mate valt, mm. heb je er eigenlijk alleen maar last van. Bijvoorbeeld in de Dolomieten, in het noorden van Italië, het zuiden van Oostenrijk, Carintië. Daar is zoveel sneeuw gevallen dat een aantal skigebieden gewoon nog steeds niet open zijn. Want ja, wat moet je met drie tot zes meter? Ja, dat lijkt me wat lastig. Nou ja, skiën, ja. bijvoorbeeld. Tiefsteen, maar dan door... een beetje ultima forma. Naar je werk komen. Ja, inderdaad. Nou ja, en. Uh... Ook in Amerika is het nog steeds volop winter. Mm. Dus ook daar uh, hebben ze een hele andere kant van het verhaal dan wat wij hier zien. En het weer zit zodanig op slot dat het daar dus steeds wel zo is. En bij ons steeds niet. Ja, en ik ben een beetje bang dat we daar de komende tijd ook niet vanaf gaan komen. Dus het blijft dit overheerlijke lente weer? Nou, je, was het maar zo. Oh. Ik, ik uh, had het zoiets van, ja, laat het nou maar echt eventjes nog. Of even heel goed winter worden. Of meteen ook gewoon lente met windstil weer. 15 graden en alleen maar zonneschijn. Nou ja, en beide zitten er niet in. Want we krijgen een wisselvallige periode. Uh, nu vandaag leek het er niet op. Het was echt heerlijk buiten. Lenteachtig zou je het kunnen noemen. Dat is morgen een ander verhaal. Hoewel er wel een periode is dat beter gaat. We beginnen de dag met wat regen. Dan even de zonneschijn en 7 tot 9 graden. En in de avond regent het opnieuw. Nou, Van alles wat maar geen winter. Dankjewel. Marco Verhoef. door naar Jolanda van der Velden. Uh, flinke ellende rondom Utrecht. En dat heeft eigenlijk alles te maken nog met de storing in de Leidse Rijntunnel. De parallelbaan daar is dicht. En de hoofdrijbaan is een rijstrook dicht. Het loopt echt uh, aardig vast. Ook al op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, bij Maarse 5 kilometer. Omrijden via de A27, uh, dat kan wel, maar ook daar staat bij Beeldhoven nu 6 kilometer. Verder op de A50 Arnhem richting Os, bij Ravenstein staat 9 kilometer. Dankjewel, Jolanda. Straks praat ik met de schaatser Anouk Tot van later. der Weijden. Tot later. Ja. <laughs>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 Langebaanschaatster Anouk van der Weijden... die uh, zich op het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen... plaatste voor de drie kilometer. Um, was toen niet meteen zeker van deelname... omdat er een kort geding volgde... omdat Yvonne Nauta werd gehinderd in haar rit tegen Linda de Vries. Um, nou, de geschiedeniscommissie van de KNSB besloot... dat er uiteindelijk geen skate-off kwam tussen Van der Weijden en Nauta. Maar het gaf wel veel gedoe. Het is een hele lullige situatie. en uh, Natuurlijk snap ik dat Yvonne enorm baalt... En, uh... Dat ze dat zegt, maar ja, weet je, ik kan er nu op dit moment niks aan doen... en ik was sneller, ik ben derde geworden en daar hou ik me gewoon nu aan vast. En, ja, ik heb er niks aan om me daar druk om te maken nu. Kandoek van der Weide, goeiemiddag. Goeiemiddag, nou goedavond, is het hier al. Ja, in soortje, hè? Daar is het later. Ja, klopt. Hoe is het ja, met je? Ja, drie uur is tijdsverschil. Ja, het gaat goed. Het is um, ja, heel bijzonder allemaal hier om, uh, om het allemaal zo mee te maken... zo'n Olympische Spelen... En, uh, ja, het is allemaal erg leuk. Heb je het gedoe van toen eh, rond het OKT allemaal achter je kunnen laten? Ja, zeker. Ja. De dag na de rechtszaak was het eigenlijk wel... Uh, gelukkig meteen helemaal van mijn schouders afgevallen... en uh, heb ik me er ook geen minuut meer uh, druk om gemaakt. Nee, en je zei toen ook iets heel moois. Ik was gewoon sneller. Punt. Ja, ja klopt. Dat was het ook <laughs> gewoon. En uh, ja, ik kon zelf natuurlijk ook helemaal niks aan die situatie doen. Dus het was, uh, ja, was van ons allebei heel vervelend. Hoe zijn je benen op dit moment... Nou, die voelen wel aardig goed, moet ik zeggen. Ja? Ja, nee, ik heb nog een paar dagen natuurlijk. En uh, ja, het gaat elke dag een stukje, een stukje beter. Ik heb nu twee keer geschaapt hier. En uh, het voelt allemaal wel goed. En het is uh, toch wel heel bijzonder op zo'n uh, Olympische baan. Ja? Hoe is het ijs? Um, ja, dat voelt goed. Dat, uh, het, is, uh, nou, het is... niet het helemaal vergelijkbaar met uh, een met ijs in Dus je moet wel uh, een beetje wennen, zeg maar. Mm. Je moet gewoon even gevoel krijgen op het ijs. Waar zit hem dat maar, uh, in? Nou ja, dat... Ja, het glijdt net even anders. Of de hardheid is net even anders. De structuur is net even anders. Dus ja, dat, dat, uh, dat voel je allemaal wel een beetje. En uh, dat, ja, daar moet je een beetje aan wennen. Maar uh, vandaag ging dat wel hartstikke goed eigenlijk. Oké, okay, en ik, ik hoorde Sven Kramer uh, klagen over wind uh, langs het ijs. Langs de baan. Waarmee eventueel gemanipuleerd kan worden. Maak jij je daar zorgen over? Nee, daar heb ik nog niks over gehoord. En ik, ja, ik maak me er ook niet zo zorgen over. Want ja. Ja, ik, ik heb gewoon geen zin om me druk te maken over allemaal dingen die uh, om de ijsbaan heen gebeuren. Ik moet gewoon zelf een hele goede wedstrijd rijden. En, ja, ik, ben, uh, ik ga er gewoon niet vanuit dat er hier uh, manipulaties plaatsvinden tijdens de Olympische Spelen. Nee. Nou, goed zo. Gewoon concentreren op die 3000 meter. Zondag. Um, ja, wanneer denk je dat ja. je echt de zenuwen gaat voelen? Nou... Ja, dat weet ik Ik heb ze nu nog niet heel erg, moet ik zeggen. En uh, ik hoop dat het ook nog een paar dagen wegblijft. Maar ik denk dat straks de opening uh, hier is... en uh, nog niet alle atleten zijn in het dorp. Dus het is nog niet heel druk. En ik denk dat als dat uh, het geval is... dat dan nog wel echt het gevoel gaat komen... en uh, de spanning er wel in komt. Ja. En hoe ga je de openingsceremonie kijken? Uh, dat weet ik nog niet. Ik denk, uh, ik denk vanaf mijn bed uh, voor de tv. <laughs> okay. Want het uh, is natuurlijk vlak voor mijn race. En uh, ja, dat... Uh, ja, het, het, ik hoorde ook dat het niet zo lang duurde, dus er is wellicht nog mogelijkheid dat ik, dat ik er wel heen ga. Ja. Maar uh, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Nee. En wie gaat de vlag dragen? Dat weet ik niet. Dat weet nog niemand hier. Dat ah. wordt volgens mij donderdag, de dag voor de opening, was bekendgemaakt. Jammer, ik dacht dat je het wel zou weten en dat je het nu even aan mij zou vertellen. <laughs> ja, helaas. Nee, ik, ik weet het zelf ook echt niet. Dus uh, nee, ik hou ook geen woorden. Maar uh, nee, ik weet het nog niet. Nou, hey, heel veel succes. Hartstikke bedankt. Ach. Het is acht minuten over half zes. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. Um, Nuon wil ik het graag met u over hebben. Het afgelopen jaar heeft het uh, opnieuw niet goed uitgepakt, namelijk voor de energiebedrijf. De bruto-winst daalde met 45 procent. Door slechte resultaten van Nuon moest het moederbedrijf, vattend het afgelopen jaar 1,5 miljard euro afschrijven. Praat erover verder met economieverslaggever Arjan Noorlander. Want Arjen, Vattenval heeft enorm moeten afschrijven. Kunnen we stellen dat Nederland een van de grote probleemkinderen is? Ja, dat, dat kun je wel stellen. Ze zijn in uh, bijna heel Noord-Europa actief, in Duitsland en Scandinavië. Maar van die anderhalf miljard die ze hebben moeten afschrijven, komt bijna de helft op rekening van Nederland. 621 miljoen euro hebben ze dit jaar op Nuon moeten afschrijven. Een onderdeel dus van dat, uh, dat Vattenval. En dat is niet voor het eerst, want vorig jaar moest er ook al ruim een miljard af. Dus het gaat helemaal niet goed bij Nuon. Wat gaat er zo mis dan in Nederland? Ja, het grote probleem is eigenlijk uh, de gasprijs. Het was ooit een idee in Nederland om uh, vooral gascentrales te bouwen. We hebben hier tenslotte eigen gas. Nederland wilde daarop inzetten. En het was ook nog eens een stuk milieuvriendelijker... dan bijvoorbeeld het uh, verstoken van kolen. Het probleem is alleen dat uh, sinds we die plannen hebben gemaakt... zo'n jaar of tien geleden, de gasprijzen enorm zijn gaan stijgen. Uh, de gas is eigenlijk, het gas is eigenlijk onbetaalbaar geworden. En toen kwam er dan nog eens een concurrent bij... ook vanuit het oosten in Duitsland waar ze vooral in hebben gezet op het bouwen van windmolens. Nou, die windmolens die leveren te veel energie voor Duitsland... en dat wordt allemaal heel goedkoop naar Nederland gestuurd... met als gevolg dat die peperdure gascentrales in Nederland... eigenlijk allemaal stilstaan. Nou, daar heeft nu onder ook een paar van... die hebben miljarden euro's gekost, die, die gascentrales... en dat moeten ze dus nu afschrijven. Bijna 700 miljoen euro gaat er dit jaar vanaf. Aan de andere kant, het was een heel koud voorjaar. Dat lijkt mij goed nieuws voor energiebedrijven. Dat was ook goed nieuws, want na dat slechte jaar van vorig jaar... Daar hebben ze zich misschien bij Nuon wel eens in de handen gevreven... van dit jaar gaat het een stuk beter... Maar helaas is dit heerlijke najaar, ik zag net dat het 9 graden is buiten, eh, nog slechter voor nu dan dat het voorjaar goed was. En dat betekent dat ze dat goede jaar inmiddels hebben zien veranderen in ook wat dat betreft een slecht jaar. We verstoken per Nederlander ongeveer voor 100 euro minder daardoor en dat is ook een streep door de rekening. Jan, we hebben vandaag van KPN gehoord dat ze min en lean willen worden, dat ze financiële problemen oplossen door personeel te ontslaan. Hoe zullen ze het bij NUON oplossen? Denk je dat daar mensen ontslagen gaan worden? Ja, de enige oplossing lijkt ook voor dit bedrijf om lean en mean te worden. Maar ze willen er nog net niet aan. De topman uh, Peter Schmink is voorzichtig. Hij zegt, we hebben nu net 500 man ontslagen. Die ontslagen zijn aangekondigd en die mensen zijn ook bijna allemaal al weg. Maar hij zegt ook dat met dit soort resultaten je natuurlijk wel wat moet doen. Dus hij sluit niet uit, zegt hij heel voorzichtig... dat er binnenkort toch wel weer mededelingen zullen komen. Ja, dat vertalen we dan maar dan dat we ook bij NUON een nieuwe ontslag wel weer aan kunnen zien komen. Arjan Noorlander, dank je wel. Elke werkdag van half vijf tot zes, het NOS Radio 1-journaal. Als je aan een mummie denkt, is de kans groot dat de naam Toedankhamon... in je hoofd schiet. Maar er is op dat gebied veel meer te vinden. En daarom heeft het Drents Museum, dat dus in Assen... vandaag een bijzondere tentoonstelling geopend. Er zijn zo'n 60 mensen en dierenmummies te vinden. Verslaggever Martijn van der Zanden ging eens kijken. Komen mummies alleen uit Egypte? Nou, mooi niet, vertelt conservator Vincent van Vilsteren. In Oceanië, in China, in Zuid-Amerika, over de hele wereld zijn ze te vinden. Dus echt niet alleen in Egypte. Maar er is hier uiteraard wel zo'n traditionele mummie te vinden. In een zwarte vitrinekast, met glas erop. Nou, deze zal uh, 1,80 zijn, denk ik. Een flinke lengte. Komt uit Egypte en inderdaad helemaal met lakens eromheen. Een beetje ja, verge vergeelde lakens lijken het wel, hè? Ja, in linnen gewikkeld. Nou ja, precies zoals wij ons een klassieke mummie... Voorstellen, dus die mag je niet ontbreken. In Egypte werden de doden bewust gemummificeerd. Op andere plekken gebeurde dat soms per ongeluk. Zoals in Nederland met de veenlijken bijvoorbeeld. Door de inwerking van het moeras is, de, is die lijkhuid uh, uh, zo bewaard gebleven. Maar wij uh, zijn in Drenthe het museum met wereldwijd de meeste veenlijken in de collectie. Dus het ligt ook eigenlijk heel voor de hand dat wij uh, als Drents Museum ook eens laten zien... wat voor andere soorten mummies er allemaal zijn. En zo komen we terecht in Nieuw-Zeeland. Vanuit een donkere vitrine word ik aangestaard door een Maori-hoofd. Een hoofd dat letterlijk uitgerookt is. Heel plastisch. Uh, ja, um, zet hem maar dicht bij het vuur uh, of, of boven een vuur... zodat gewoon de warmte opstijgt. En dan uh, droogt dat lichaam vanzelf uit. En uh, als je dat maar lang genoeg doet... Dan, uh, dan blijft daar gewoon een uitgedroogd lichaam over. Een stukje verderop ligt een vrouw uit Zuid-Amerika. Onder haar hoofd een kindje wellicht van haar. Ja, dan is ook uit uh, de scan heel duidelijk gebleken. Onder het hoofd van deze vrouw... daar ligt nog weer een, een, een baby van een jaar of twee oud. En daar zal iets dramatisch mee gebeurd zijn... dat ze allebei misschien door honger... of wat hun oorzaak dan ook, overleden zijn. Ze ligt uh, eigenlijk heel raar, want ze ligt heel erg geknield. Hè? Heel uh, erg bij een foetushouding. Een beetje met de opgetrokken benen. En uh, die, dit kind wat onder haar hoofd ligt... dat, dat ziet er ook een beetje ja, in hurkhouding als het ware uit. Maar dat is iets wat, wat in Zuid-Amerika heel veel voorkwam... Wij zijn natuurlijk gewend om mensen gewoon... recht op de rug in het graf te leggen. Maar in Zuid-Amerika was dat helemaal niet gebruikelijk. Dan was het veel gebruikelijker... om gewoon gehurkt in het graf te zetten. Het topstuk van de tentoonstelling is een Boeddha-beeld. Tenminste, je zou denken... dat het een gewoon beeld is. Een man in kleermakers zit... ongeveer een meter hoog. Ja, het is echt een prachtig Boeddha-beeld... Met, met goudverf en alle mogelijke manieren. Mooi versierd. Zoals een klassiek Boeddha-beeld... eruit moet zien eigenlijk. En het, degene die het bezit, in zijn bezit heeft... die, die dacht ook dat hij een Boeddha-beeld gekocht had. Maar toen bleek eigenlijk pas bij de restauratie van het beeld... dat daar een mummie in zat. En dat was natuurlijk heel verrassend. Want ja, daar is natuurlijk niemand op verdacht. Waarom is dit nou het topstuk? Omdat deze Boeddha-mummie uh, nog nooit in een museum te zien is geweest. Boeddhistische monniken worden nog wel steeds uh, als mummie aanbeden... in kloosters in China, in Japan, in Korea. Maar... Daar gaan nog steeds dagelijks uh, drommen, uh, pelgrims heen... en ja, die hoef je niet in bruikleen te vragen, want die krijg je toch niet. Eén flauwe vraag. Was het ingewikkeld om deze tentoonstelling bij elkaar te krijgen? Ja, het kost echt heel veel moeite om dit hele assortiment... dit hele spectrum aan allerlei soorten mummies bij elkaar te krijgen. Kijk, Egyptische mummies, die kun je overal uh, wel in bruikleen krijgen. Maar om uh, ja, deze diversiteit hier naartoe te halen... uit allerlei delen van de wereld en allerlei verschillende soorten mummies... dat heeft best heel veel uh, moeite gekost en is dus best ingewikkeld geweest. Alles wat u altijd al wilde weten over mummies... maar niet durfde te vragen. Dus in het Drents Museum in Asse... verslaggever Martijn van der Zanden maakte deze bijdrage. In de buurt van de olieraffinaderij van Pernis... zou het veiliger zijn om te wonen dan bij de gasputten in Groningen. Dat zegt het staatstoezicht op de mijnen. Nou, burgemeesters in Groningen willen dat in hun provincie... dezelfde veiligheidseisen gelden als in de rest van Nederland. In de Tweede Kamer is er aan de vooravond van het gasdebat... Morgen dus wel begrip voor die wens, bijvoorbeeld bij Stientje van Veldhoven van D66. Ik kan me heel erg goed voorstellen, dat heb ik ook heel duidelijk gehoord toen we in Groningen waren, dat veiligheid voor mensen voorop staat. En mijn eerste zorg is, hoe kunnen we nu op korte termijn de veiligheid van de mensen in Groningen verbeteren? En ik denk dat dan met name het aanpakken van de zwakke huizen en de zwakke dijken heel belangrijk is. Daarnaast moet je denk ik kijken, wat zijn nou de normen die we met elkaar reëel vinden voor risico's? Overal in Nederland zijn risico's, maar wat vinden we nou reëel risico en wanneer gaan we ingrijpen? Dat kader moeten we ontwikkelen. Wat echt helpt, is het aanpakken van zwakke huizen en zwakke dijken. En ik vind ook dat we daar heel snel mee moeten beginnen. Stientje van Veldhoven van D66. Om de veiligheid in Groningen te vergroten... heeft minister Kamp van Economische Zaken... de gaswinning rond de gasbel in Loppersum sterk verminderd. Maar of dat helpt... Daar zijn nog genoeg vragen over te stellen. Eigenlijk blijkt uit alle rapporten die we net als Kamer hebben gekregen... dat het best wel onduidelijk is hoeveel veiligheidswinst je kunt boeken... met hoeveel terugdraaien van de gaskraan. Er stond één duidelijke aanbeveling in, namelijk verlaag de productie bij Loppersum. Dat gaan we ook doen. En hoe ver we verder met de gaswinning om moeten gaan... om dat tegen zo laag mogelijke risico's en zo min mogelijk overlast... voor mensen te kunnen winnen, daar hebben we de komende drie jaar voor nodig... om dat te bestuderen. En ik denk dat we dan opnieuw zo'n debat hebben. Meer onderzoek en over drie jaar verder praten... daar zal door Groningers niet enthousiast op worden gereageerd. Of het allemaal sneller kan en hoe de Groningse economie kan worden verbeterd... dat zal allemaal aan de orde komen in het debat morgen in de Tweede Kamer. Daar ja, hoort u daar dan meer over, hier op Radio 1. E. Verkeersinformatie, Jolanda van den Velden. Waar staat het nog vast? Nou, vooral rondom Utrecht en ook uh, alle onderliggende wegen rondom Utrecht... heeft allemaal te doen nog met die Leidse Rijntunnel. Als het goed is zijn nu de problemen opgelost daar, maar het blijft uh, behoorlijk druk. Voor de rest ook een, uh, een aanrijding nu erbij op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Tussen Knopend Waterhaasmeer en rij 3 kilometer zijn twee rijschokken dicht. En een ongeluk op de a 28 zwolle richting Amersfoort. Bij Knopend Hattermerbroek 2 kilometer, de rechte rijschok is dicht. 12 minuten voor zes is het. Ja, de man moet uh, problemen met de belastingdienst... en de toeslagen gaan oplossen. Ik kan er niet zoveel over zeggen. Kijk, u moet zich realiseren. Ik heb nog geen één minuut bij mijn nieuwe werkgever uh, doorgebracht. Dus het is een beetje moeilijk om allerlei oordelen te gaan hebben. En die man heet Erik Wiebes. Hij was tot voor kort wethouder in Amsterdam. En nu benoemd tot staatssecretaris van Financiën. Hij werd vandaag beëdigd door koning Willem-Alexander. Van 1994 tot 2000 was Willem Vermeend staatssecretaris van Financiën. En ik heb nu contact met uh, hem. Meneer Vermeend, goedemiddag. Goedemiddag. Zegt u het maar, welke problemen zal Erik Wiebes moeten gaan oplossen bij de Belastingdienst? Nou ja, het is een, een heel mooi departement met goede medewerkers. Lastige klus, een mooie uitdaging. Kortom, hij kan aan de slag. Ja, maar er liggen nogal wat beren op de weg, hè? Nou oh ja, kijk, het eerste wat je dus doet als je op een departement komt is in ieder geval met de medewerkers rond de tafel gaan zitten... want die kennen alle knelpunten en die weten ook hoe je het op moet lossen. Dus daar zou ik mee beginnen. Ja. En vervolgens, als je dat weet, zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer gaan... en met de woordvoerders van de regeringsfracties en de oppositie... rond de tafel gaan zitten uh, om te zeggen wat je gaat doen. Dan heb je in ieder geval heb je wat rust. Heeft u, um, of spreekt u nu het vermoeden uit dat uh, staatssecretaris Wekers in zijn functie, um, dat niet heeft gedaan, dat onvoldoende heeft gedaan... onvoldoende afstemming heeft gevonden op de vloer? Nou ja, wat ik weet, ik bedoel, ik ben ook een krantenlezer... wat ik weet, maar ik heb wel een politiek naar Haag rondgelopen, nou, heel lang... ja, ik weet wel op een bepaald moment, als je incidenten... incident, incident rolt, dat is een beetje gebeurd in de Kamer... dan houdt ik het weer op en dit was een bedrijfsongeval, Niemand zag het aankomen. Ja, en blijkbaar had de Kamer er genoeg van. En de staat heeft zelf de conclusies getrokken die dacht bij zichzelf, ik heb onvoldoende draagvlak. Mm -hmm. Ja, als je onvoldoende draagvlak in de Kamer hebt, ja, dan kun je beter stoppen. Ja, nee, dat begrijp ik. Alleen eerder bleek ook al wel dat dat draagvlak bij de werknemers ook niet echt aanwezig was. Die hadden veel klachten over uh, de staatssecretaris. Ja, maar één ding dat, in de, dat ik in de politiek geleerd heb. Als je staatssecretaris minister bent, uh, dan kun je nooit uh, op je medewerkers beroepen. Alles wat fout gaat, is je eigen school. Dat is, dat is de hoofdregel in Den Haag. Je mag nooit zeggen aan je medewerkers ligt. Het is jouw verantwoordelijkheid, daar had je maar beter door moeten vragen. Of beter op moeten letten. Politieke verantwoordelijkheid, wat er ook gebeurt, ligt altijd bij de wissel van En niet zeuren over je medewerkers. Absoluut niet doen. Hm. Dat niet. Nee. Nee. En, en de medewerkers wel zeuren over de staatssecretaris dus? Uh, dat mag, moeten ze zelf weten. <lacht> ik bedoel, als ze, mij, als ze, ze hebben voor mij ook wel gezeurd. Maar als ze het mijn bureau is, dus vind ik dat prima. Daar heb ik geen last van. Nee. Dus medewerkers zijn over het algemeen loyaal. Ze zijn prima medewerkers bij de dienst. En het is gewoon verstandig om gebruik te maken van de kennis van zaken van de medewerkers. Je hebt ze nodig. Ja. Je hebt 30.000 ambtenaren. Ze, ze, ze treden op voor jou naar het publiek. Ze zijn buitengewoon belangrijk ook voor de uitvoering. Dus ja, koesten ze. Maar moet uh, Wiebes niet gelijk uh, aan de slag met die toeslagen... en het systeem dat we in Nederland kennen? Want dat is, er wordt ook gezegd, geanalyseerd... dat Wekers ja, daar zijn tanden op stuk heeft gebeten. En dat je ja, bijna uh, in dat opzicht niet goed kan doen in Nederland. Nee, je kan niks goed doen in Nederland. Als je, blasting, uh, als je daarvoor op belasting bent, heb je natuurlijk uh, ongeveer zo'n 17 miljoen uh, mensen die verstand hebben ervan. Net als een voetbalcoach, die heeft ook 17 miljoen. Nou ja, en het is bovendien ontdekt. een heel ingewikkeld systeem, wat ja, we hebben maar ja, opgebouwd. Wat, maar ja, aan de andere kant is het wel zo, de, de Tweede Kamer heeft boter op zijn hoofd. Uh, omdat uiteindelijk zelf de toeslagen hebben ze zelf gewild. Hm. En uh, wij pompen ongelooflijk veel miljarden rond in dit land. En dat toeslaagstelsel, als je het uitrekent, is meer dan 70 procent van de belastingplichter komt een aanmerking van een of andere toeslag. Dat is ja. onhoudbaar. Dus daar moet je gewoon echt van af. Maar, dat daar moet dat... ja, maar dat heeft dan de staatssecretaris um, de ruimte om, om ja. dat probleem zo op te lossen? Ja, er ligt een uh, rapport van de commissie van Dijkhuizen nu al. En daar wordt al eigenlijk gezegd dat die toeslagenstelsel onhoudbaar is. Die moet moet toeslagen moeten voor een deel moeten die weg. Die moeten efficiënter worden. En tegelijkertijd moet je afzetposten, moet je gaan beperken. Dat wordt het systeem eenvoudiger. Dat is ook goed voor de belastingdienst. Mm. Dan kunnen ze gewoon zich... Op het innen van belastingen en tegelijkertijd betekent dat als je toeslagen afschaft of vermindert, dat de belastingen, terug, althans de belastingtarieven, die kunnen omlaag. Ja. En dat is ook een voordeel. Dus er moet eigenlijk gelijk een wetswijziging komen. Nou ja, kijk, ik denk dat hij nu die kans krijgt. Hij wordt nu binnengehaald, hij heeft nu de kans, omdat de Kamer zelf daar eigenlijk vanaf wil, om te zeggen: oké. Okay, Laten we iets sneller gaan werken. Laten we sneller gaan vereenvoudigen. Laten we het tegelijkertijd de dus eenvoudiger maken. simpeler maken. Dat, dat betekent ook dat mensen meer ruimte krijgen... om de fraude aan te pakken. Oneig gebruik aan te pakken. En tegelijkertijd kunnen we het omlaag. Nou, een prachtige taak voor de staatssecretaris. Ja. ja, als je dat voor elkaar krijgt inderdaad. Nou ja, kijk, hij heeft nu een draadvlak. Je moet altijd onmiddellijk beginnen. Ik heb wel geleerd in de politiek... als je die onmiddellijk aanpakt en je blijft de deur te lang. Hey, het is nu een momentum... Nu onmiddellijk starten. Nu heeft die kans nog. Duidelijk. De eerste beste dag is de beste dag beginnen. Willem vermeent. Dank u wel. Graag gedaan. Zeven minuten voor zes is het. Zullen we nog heel eventjes naar Culemborg gaan? Want dat is toch wel een belangrijk verhaal hè, vandaag. Hoge straffen voor de zes leden, kernleden van de jeugdbende in Culemborg. Vijf ervan kregen twee tot vier jaar cel. Waaronder ook een minderjarig lid. Die werd berecht volgens het volwassen strafrecht. Omdat hij volgens de rechtbank een leidende rol speelde in die bende. De rechtbank heeft. Op basis van het dossier al waargenomen dat u een grote en in onze ogen volwassen rol hebt gespeeld binnen die criminele organisatie. Het beeld dat u bij de rechtbank hebt opgeroep, dat is het beeld van een onverschillige jongeman die de indruk heeft gewekt zeer bewust verkeerde keuzes te hebben gemaakt. Die bende terroriseerde de wijk terwijde in Culemborg... met inbraken en vernielingen. En ook uh, intimideerden ze de bewoners. Ik heb contact met uh, criminoloog Erik Berfoets. Houdt zich ja. bezig. Goedemiddag. Met jeugdbendes en criminaliteit, meneer Berfoets... Uh, twee tot vier jaar cel, voor een zeventienjarige zelfs drie jaar cel... is uh, volgens het volwassen strafrecht berecht. Dat is behoorlijk, hè? Dat is heel fors. Als u bedenkt dat onder het jeugdstrafrecht normaliter twee jaar uh, een maximum is, dan geeft dit wel aan dat dit een forse straf is. Zeker waar. Ja. En helpen dit soort zware straffen om deze jongeren um, uiteindelijk um, weer op het rechte pad te krijgen? Of maakt het weinig indruk op ze? Nou, ik denk dat uh, drie jaar gevangenisstraf voor de buurt, omdat ze dan even geen last meer hebben van de bewuste jongeman, uh, uh, beter werkt dan voor de jongeman zelf, want die man van 17. en dat klinkt heel uh, zuur om dat te zeggen, uh, uh, daarbij helpt heel weinig nog behalve justitieel aanpakken. Ja, en dan gaat het eigenlijk ook een beetje om uh, vergelding, zegt u, namelijk vooral het leed wat zij hebben aangedaan. Klein beetje, maar je ziet ook wel dat als op een gegeven moment, we zagen dat twee weken geleden bij de jeugdgroep in Den Haag, een soortgelijk uh, dossier waarbij recente aanhoudingen zijn, uh, zijn gepleegd, uh -huh. als er uh, eenmaal, zoals het dan in politietermen heet, wordt doorgepakt, dus de jeugdgroep wordt aangepakt, de kopstukken worden aangepakt, zie je ook dat een buurt meer adem krijgt. Heel concreet, die durven dan weer te gaan praten met de politie, die durven weer aangifte te gaan doen. Dus het is misschien beter voor de buurt dan dat we zeggen van dat het deze jonge man gaat helpen... om een, uh, een normaal, niet-crimineel uh, carrière te gaan oppakken. Ja, maar goed, uh, een van de leden krijgt drie jaar. Die komt over drie jaar weer vrij, misschien wel eerder zelfs. Gaat zo iemand dan niet gewoon weg weer verder in de wijk? Ja, er helpen eigenlijk maar twee dingen. Aan het begin van de carrière van, uh, van heel veel jongeren... en dat is uit allerlei onderzoek wat er weer aangetoond... is de kans heel groot dat men stopt. Dus het is één groot pleidooi om er vroeg bij te zijn. Nou, dat klinkt soft, maar dat is vaak wel gewoon hetgene wat werkt... met leerpleeg, met ambulant jongerenwerk. En als eenmaal iemand het criminele pad heeft gekozen... en doorgroeit tot of een, uh, een veelpleger of echt een beroepscrimineel... Uh, dan is er eigenlijk nog maar heel weinig aan te doen. Dan uh, wat je wel ziet is dat het merendeel zo rond het 20 e levensjaar, 25ste levensjaar... weer stopt met criminaliteit. Okay. Maar daar kunnen we niet op wachten als samenleving. Dus zullen we er veel eerder bij moeten zijn. Criminoloog. Erik Bervoets, dank. Voor uw analyse over de straffen die uh, de leden kregen vandaag. In, uh, vanwege hun activiteiten in Cudemburg. Vijf ervan kregen dus twee tot vier jaar cel. U kunt er meer over lezen. Over die zaken op onze website moet u even naar nos.nl. We nou, zijn aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal. Ik wens u een hele fijne avond nog. En veel plezier straks bij de EO met Dit is de Dag. Dag.